dan altijd, zoals iedere keer, even de tijd opgeschreven, want door het enthousiasme kan ik daar zomaar overheen gaan. En de computer is onverbiddelijk op eh, 59 minuten. Stopt het onherroepelijk. Ja, lieve mensen, zullen we weer een eh, kleine meditatie doen. Zet je benen naast elkaar op de grond... En sluit je ogen als je dat wilt. Maar adem rustig in. Hou die adem even vast en laat die uitademing rustig van je afglijden. Maar ook alle beslommeringen van vandaag. Misschien heb je je kapot geërgerd ergens. Aan. Misschien heb je ontzettend veel plezier gehad of net andersom. Dus ergens is wat later gekomen. Um, misschien ben je ontzettend gelukkig. Misschien heb je overal wel ontzettend de smoor in. Het maakt niet uit. Laat alles gewoon, alles gewoon even van je schouders afglijden. En neem de tijd voor jezelf. Want dat zijn dit soort lezingen. Die zijn voor jou. Je doet jezelf daar een genoegen mee. Je komt bij je innerlijke zelf en alles wat jij waar je het vandaag nou, druk mee hebt gehad is even niet van betekenis want het gaat nu alleen om jou om jou hoe je met de dingen omgaat om jou dat je de vrede, de rust in jezelf mag voelen. De vrede, het, de liefde in jezelf mag voelen. Dat je voelt dat je één bent met werkelijk alles om je heen, wat tegelijkertijd in jezelf zit. Dat je dat mag meemaken. Dat je daar je rust voor jezelf, in jezelf mag voelen. Zodat je overal mee om kunt gaan. Dat je altijd de vrede in jezelf mag blijven houden. De liefde in jezelf mag blijven houden. Ongeacht de gebeurtenissen die, tegen, die je tegen zult komen. Ongeacht de zorg... Zodat jij in je eigen leven een vaste rots in de branding bent. Je denkt dat het niet kan? Ik dacht het vroeger ook. Het is niet waar. Je kunt het allemaal voelen. Je kunt het allemaal bereiken in jezelf. De weg is verrassend makkelijk en minder ingewikkeld dan je ooit gedacht had. Dus zet je voeten naast elkaar op de grond, of als je ligt, ga gewoon lekker even ontspannen liggen. Adem eens even een paar keer diep in. en Laat die uitademing gewoon even van je afgaan. Je kunt ook die goddelijke ademhaling doen, die je misschien gewend bent om steeds aan het begin van deze lezingen te horen. En maak de verbinding met het licht dat jij zelf bent. Maak het nog groter door je te herinneren hoe een kaasaard ziet, hoe de zon eruit ziet, dat je het licht van de zon neerlegt op het licht dat jij bent. Vol in die innerlijke wijsheid die jij bent. Voel die liefde die jij zelf bent. Door die rustige ademhaling kom je in een ander gevoel terecht. Een rust. Een rust die ook van jou is. Die van jou zelf is. Niet meer die gehaastheid, dat ongeduld. die agressie soms ook wel, maar juist alleen de rust van jouzelf, zodat je in een kalm gedachte terechtkomt, in een rustige meditatie over jezelf terechtkomt. Je kunt de woorden gebruiken om daar jouw problemen in te leggen. En zo op deze wij wijze, te verwerken in jezelf. Je kunt erover nadenken als je dat wilt, het komt wel eens voor dat mensen zeggen: oh, was ik maar daar? Had ik maar dit gedaan. Had ik maar die keuze gemaakt, kon ik maar met jou ruilen, had ik maar jouw leven, had ik maar jouw beroep, kon ik maar doen wat jij doet, had ik maar zo'n man als jij hebt, had ik maar zo'n vrouw als jij hebt, had ik maar en vul zelf maar in en ga zo maar door. Het is herkenbaar. En ook, ik vroeg mezelf eens af of ik wel dat wilde doen dat op mijn pad kwam. En dit heb ik zelfs een aantal maanden in mijn leven zeer heftig meegemaakt. Bijvoorbeeld, een flink aantal jaren geleden... Toen het mijn wens totaal niet was om een bedrijf te leiden, om die verantwoording te moeten nemen die daarbij hoort. Toch kwam het op mijn pad en ik was er helemaal niet gelukkig mee. Het, is zelfs zo, het was zelfs zo erg. Het leek onafwendbaar en ik moest er ook destijds vreselijk om huilen. Ik wilde niet. Ik wist zelfs zeker dat ik het niet kon. En ja, ik heb eigenlijk alles van me afgehuild. Totdat ik begreep dat dit toch een stuk van mijn karma was. Ik wilde niet, maar het was onontkoombaar. Anderen zouden hier wellicht een gat van in de lucht gesprongen hebben om zoiets te doen, maar ik totaal niet. Het was, zo dacht ik, te zwaar voor mij, ik kon het niet, en liever wilde ik iets anders, en wilde wel ruilen met mensen die het gemakkelijker hadden, zo dacht ik. Toch begreep ik dat dit een stuk van mijn karma was, zoals ik zo even zei. En na, het en na het nodige gesnotten en gepieken, ben ik het aangegaan. Het aparte was toch eigenlijk, als ik zo terugkijk op die periode, het gemakkelijk aankunnen van de veronderstelde moeilijkheden. En ze bleken niet eens zo zwaar te zijn als ik gedacht had. En ik merkte dat ik meer en meer begrip kreeg voor mensen die op deze wijze, dus die dezelfde eh, functie hadden, die, hoe ze met hun werk omgingen, dus mensen die in dezelfde positie verkeerden. En ik zag dat het voor hen ook soms zwaar was. En ik kreeg hoe langer hoe meer respect voor de wijze waarop zij dat dagelijks afhandelden, deden. En na verloop van tijd kreeg ik in de gaten dat het allemaal niet zo zwaar bleek te zijn als ik gedacht had. En ik piekerde mij suf over de gang van zaken... Van alle dag toch wel. Zo moesten toch die anderen ook... Uh, zo, zo moesten toch die anderen ook doen. En mijn respect groeide voor al die mannen. In die tijd waren er nog niet zoveel vrouwen die dit soort werk deden. Dus mijn respect groeide voor al die mensen. Zaten zij nu ook s'nachts zo te piekeren hoe het een en het ander moest, blijkbaar wel. Maar toch na, toch, na verloop van tijd, ging dat piekeren over en kreeg ik meer en meer zelfvertrouwen en bleek het toch makkelijker te zijn dan ik ooit gedacht had. En het plezier, het genoegen dat ik na verloop van tijd van mijn werk had, was grenzeloos. Het plezier dat ik had om de gesprekken te, te mogen voeren met heel veel mensen. De plezierige telefoongesprekken met allen die eh, die in, dit soort, werk, eh, die in de, dit soort werk zou tegenkomen, waren er genoegen. En de eerste tijd bleef ik eerst achter mijn gewone bureau zitten. Maar, maar na een paar weken besloot ik toch te verhuizen naar mijn... Andere bureau, wat meer gezag uitstralen. Iemand had me namelijk gezegd dat ik dat toch maar moest doen. Want dat gaf mijzelf ook een, een beter gevoel en wat meer zelfvertrouwen. Na een lange aarzeling heb ik dat toch maar gedaan. En het bleek inderdaad waar te zijn. Niet dat ik in die macht ging zitten, maar het gaf toch een. Ja, het gaf toch een iets ander gevoel. Het waren heerlijke jaren had heerlijk om over die dingen na te denken. Het gewicht dat zo'n baan mij gaf. En toch ook weer het nadenken over het gewicht. Dus dat alleen maar een illusie was. En dat het niets met mij persoonlijk te maken had. Het mijzelf storten in iets dat ik toch, waarvan ik dacht dat ik dat in eerste instantie niet zou kunnen. Dus het mij gewoon zelf in het diepe gooien. En verder niet zeuren en klagen, maar gewoon te doen, is de karma-opdracht geweest. Overigens, na de tijd die ik toch blijkbaar nodig had in dit leven, om mij er volledig in te gooien, en op de enig positieve wijze naar mijn mening, kwam toch het besef dat dit toch niet iets was wat ik ambiëerde, maar dat het toch een absolute ervaring geweest was in mijn leven, waar ik verder mee kon. De emotie van het vertellen over dit soort werk, over dit stukje uit mijn leven, over... Deze baan het is totaal niet belangrijk. Maar toch vertel ik het hier, omdat het aangeeft, omdat het toch iets is dat niet zomaar op je weg terechtkomt. En waardoor ik totaal niet kon weglopen, van die verantwoordelijkheden die het met zich meebracht. Aangezien dat weglopen nooit in mijn persoonlijkheid zou liggen. Maar blijkbaar nog niet ingevuld was in een leven dat ik toen in die enkele jaren heb moeten leven. Dit werk heb ik dus een vijftal jaren moeten doen. En vanaf het begin, toen ik, toen ik het geaccepteerd had en me naar gezet had, met enorm veel plezier. Ik heb nooit meer het gevoel gehad, was ik maar dit, of had ik maar zus, of had ik maar enzovoort. Ik stortte mij er gewoon in. En bleef positief en bleef respect hebben voor allen waar ik mee in aanraking kon komen. Met andere woorden, dat wat op mijn weg kwam, dat wat ik diende in te vullen, was ik. En ben ik nog steeds. Maar dat kan ik zeggen omdat het ingevuld is. Maar op dat moment was ik het. Gewoon. Deed ik het. En diepte ik het uit, ik het uit op mijn geheel eigen wijze. Noodloos te zeggen, maar... De jaren deden me ongelooflijk veel genoegen gaven mij een totale onafhankelijkheid en daadkracht en bleek te zijn die ik moest zijn in die omstandigheden en nogmaals de gedachten die in het begin opkwamen om iemand anders te willen zijn of het werk van een ander te willen doen of helemaal niet te willen werken of iets van dien aard was er niet meer Goddank kwam daarvoor de gedachte in de plaats dat als ik dit blijkbaar moet doen en het kwam op mijn weg en er was geen ontkomen aan, dan ging ik daarvoor. Dan gaf ik het beste uit mezelf en maakte ik ervan wat in mijn beste vermogen was. Ik klaagde niet meer en pakte alles op een totaal positieve wijze op. Toch was, dat die, was dit zoals ik mij dit kon herinneren, in het begin een moeilijke gedachtegang om daarop te komen. Maar de opluchting in mijzelf om te doen wat ik moest doen, gaf mij vleugels en de jaren vlogen voorbij. Het heeft me heel veel voldoening over mezelf gegeven. Zeg ik dit allemaal? Nou, misschien voel je jezelf hierin. Misschien heb je iets dergelijks ook meegemaakt, of zit je daar nu in? En misschien denk je nu wel: Nou, dat had ik ook wel willen doen. Dat is toch allemaal niet zo moeilijk waar ze het over heeft. En wat nou, dat is toch geweldig om zo'n baan aangeboden te krijgen. Tja, het hangt er maar van af. Misschien doe je iets dat je helemaal niet zo leuk vindt en wil je steeds iets anders doen. Dat wat anderen doen, vind je misschien geweldig. Vind je misschien ook iets wat wellicht meer aanzien geeft? En wat jij doet, ben je niet tevreden mee? Waarom krijg ik nou nooit zoiets aangeboden? Kun je klagerig zeggen? En daar gaat het nu ook om. Het gaat erom de tevredenheid te hebben in dat wat je doet. Wat het ook is. In alles dat je doet. Al is het maar een baan waar je helemaal niet op gerekend had en wat je verschrikkelijk moeilijk vindt en toch achteraf kunt. Of was het je tuin aanharken, of het onkruid eruit uithalen. Maar dan doe je het ook het op de allerbeste wijze. Of je ramen lappen, dan doe je dat ook op jouw allerbeste wijze. En zo kun je nog wel duizend dingen opnoemen. Dingen waar je vreselijk tegenop zit, Opvoeding misschien, van je kinderen. Misschien is het anders dan je gedacht had. Maar dat je door het leven hiervoor neergezet wordt. Ga jij dit maar eens doen. dat je er af dat je er van af kunt keren. Dat is jouw keuze. Maar dat je er ook gewoon voor kunt gaan. Je zou er nou kunnen zeggen dat het erom gaat, dat je nadenkt voordat je iets doet, nadenken of het werk bij jou hoort, en als er geen ontkomen is, je het dan zo goed mogelijk doet, dat je dan het aller, allerbeste van jezelf geeft. Dat je je niet beklaagt dat je het leven, het werk van een ander zou willen doen, Of dat je liever in een ander land zou willen zitten. Dat je liever iemand anders zou willen zijn. Dat je niet tevreden bent met het leven dat je nu leidt. Jij dient te beslissen wie jij wilt zijn. Als jij denkt dat je liever iemand anders wilt zijn, dan sluit je jezelf de mogelijkheid af om jezelf te zijn. Je kunt niet het ene doen en het andere winnen. Als jij denkt dat je liever het werk van een ander wilt doen, dan sluit je, je, voor, dan sluit je jezelf voor de mogelijkheid af om je eigen werk één te laten zijn met wie jij bent. Wat het ook is. Waar je je ook in bevindt. Ook al, en dat komt nu ineens in me op. Ook al zit je misschien gevangen. Op welke manier dan ook. Maar het volslagen accepteren en er het beste van te maken. En na te denken over je leven. Maakt je vrij. En dan zal het leven nog wel eens heel verrassend voor je kunnen voor je kunnen openbaren. Doe je dit, het één zijn met wat je doet, het volslagen accepteren, dus er ook plezier uit halen, het beste uit jezelf geven, dat zijn wat je doet, en genoegen mee hebben, hoe het ook is, met welke mensen je ook om zult gaan. Maar toch ondanks, ondanks alles, genoegen in te hebben. En het allerbeste te geven van jezelf. Ook al zit je op een in een paleis en ben je niet gelukkig. Of woon je in een zoals dat heet, in een achterbuurt. Maar het gaat om jouw houding. Kun je er het beste van maken? Kun je jezelf het allerbeste laten geven aan de ander? Dus met andere woorden, kun je er gewoon wat van maken? dan ben jij dat werk, dan, dan ben je op je plaats waar je moet zijn. En als jij bent wie jij werkelijk bent, dus dat werk op die plek, op die enige plek, op het juiste tijdstip. Als je dat kunt accepteren. Als jij dat bent, dan komt er als vanzelf, nee, er komt vanzelf uit het niets, zou je kunnen zeggen. Maar vanuit het leven met een hoofdletter. Een andere tijdstip. Karma opdracht. Door eerst te accepteren, treedt er een andere wet in werking. De wet van de verandering. Dan komt er iets op je af waar je over na kunt denken, of je dat ook aan wilt gaan. Misschien moet je dan nadenken over of je het aan kunt, of je die grote aan kunt van dat werk, van die omstandigheden, of die minder grote eh, gebeurtenis. Of je misschien die mensen kunt begrijpen, of ermee om kunt gaan. Er is hier in dit denken geen hoger, geen lager, of meer, of minder. Maar gewoon ander, het, het wordt gewoon anders. Bijvoorbeeld ander werk, andere omstandigheden. Er komen gebeurtenissen aan waarvan je niet had gedacht dat ze ook op je af zouden komen. Dus na het accepteren van dat wat op je af was gekomen. Een nieuwe mogelijkheid dus om verder te groeien in de mens, in het denken van jouzelf, In de ziel die jij bent. Met andere woorden, als jij iets anders wilt zijn of het leven van een ander graag wilt overnemen of niet tevreden bent, nou, stop dan waar je mee bezig bent en wees die ander. En doe dat andere dan, maar dan ook totaal, maar klaag nooit meer. Als jij die andere mens wilt zijn, verlaat jezelf, wees die andere mens. Maar klaag niet als je ziet dat je het eigenlijk nog zo slecht niet had. Maar als je toch besluit om jezelf te zijn, vergeet dan al die gedachten om een ander te willen zijn, om het leven van een ander te willen hebben om ook die auto te willen, om ook die baan te willen. Vergeet dat dan en wees jezelf. Ga daarvoor en klaag niet meer. dan na over jezelf, voel eens je eigen tevredenheid, het accepteren van jouw leven, wees jezelf, ga in die diepte van jezelf en ontdek dan wie je bent. Dan hoef je nooit meer de gedachte te hebben dat je graag iemand anders zou willen zijn. Of het werk, of het geld, of wat dan ook, van een ander zou willen hebben. Vergeet, vergeet al die andere gedachten. Diep uit dat wat jij bent. En diep uit denk erover na het werk dat jij hebt. En voel het genoegen in dat wat je doet, wat het ook is. Want je doet dat en je bent dat op dat moment. Maak er, maak er het beste van. En op het juiste moment in jouw leven komt ook voor jou de verandering aan. En dan ook beslis jij of je daarvoor gaat of niet. Dan ga je ook nadenken of je die verandering wel aan kunt. Of je die vrijheid, die verantwoording wel aan kunt. En als je eerlijk bent over jezelf, dan zul je tot andere gedachten komen over de mensen waar je over, waar over je eerst een totaal andere en wellicht negatieve. Gedachten had of dat je dacht dat zij het allemaal wisten en dat zij het grote geld hebben of niet. Het leven is eerlijk, is volkomen rechtvaardig. En ook al vind je dat op dit moment niet. leven geeft jou dat wat jij uitstraalt. Dit is wat jij wilde. Wat jij wilde. Wat jij uitstraalt. Waar jij toe in staat bent. Dat was immers wat jij wilde. Het kwam Alsof het vanzelf kwam. Maar dat is wel het allerbeste waar jij op dit moment mee om kon gaan. Klaag niet dat je meer had willen hebben. En ook wat die ander heeft, dat jij dat had willen hebben. Het leven, het geld, de macht. Want dat heb jij niet. Je hebt alleen, en dat is al genoeg, dat wat je zelf hebt. En daar zul je het mee moeten doen. Dat is jouw leven. Zodat jij de zelfacceptatie binnen in jezelf voelt, dus dat je alles geaccepteerd hebt, ook jouw leven met alles wat erin hoort, tot jij de vrede hebt met de gedachten die jij in jezelf voelde opkomen en hebt verwerkt, totdat jij besloot dat je alles Accepteerde waar jij mee in aanraking kwam? En misschien denk je nu wel dat, eh, dat je tegen jouw zin in, in jouw leven terechtgekomen bent. En dat, dat wat jij nu op dit moment doet, op dit moment wellicht ook nog wel tegen jouw zin is, maar het is jouw leven speciaal alleen van jou, niet van je buurman of je buurvrouw, niet van je vrienden, niet van je broer, van je zuster, het is van jou. En nogmaals, daar zul je het mee moeten doen. Als je steeds het gevoel hebt dat je het leven van een ander wilt hebben, omdat dat mooier, glansrijker lijkt, dan kan ik je zeggen, weet je dan wel heel goed en heel zeker hoe al die andere mensen leven. Zou je werkelijk in hun schoenen willen staan? Als jij hun zorgen werkelijk kende? Zou je werkelijk met hen willen ruilen? Als je alles van hen zou weten? Als je het diepe verdriet zou weten, de pijn, de moeilijkheden, de zorg. die sommige mensen absoluut niet aan de grote klok hangen, zodat jij denkt dat het een glansrijk en prachtig en mooi leven is, dat jij zou willen hebben. Zou je hun diepste gedachten kennen en dan nog met hen willen ruilen? Zou je tegen die dingen opgewassen zijn waar zij mee te maken hebben, maar wat ze niet naar buiten brengen, dan zou je werkelijk zeggen, nee, liever niet, dan maar mijn eigen leven. En dan verlang je hevig naar het leven dat jij had, Waarin jij je zorgen niet had. Dus die zorgen niet had. Waarin, waarin je toch eigenlijk heel goed leefde. Al is het dan niet met die luxe of met die uh, dingen die die anderen hadden. Ieder mens heeft het leven dat hij nu leeft, op zijn eigen unieke wijze. Ieder mens heeft in het verleden, in al die levens, de keuze gehad om het zus of zo te doen. En van al, vanuit al deze keuzes is jouw leven ontstaan, zoals jij dat nu leeft. Dan kan je toch niet het leven van een ander wensen. Het zijn iedere keer weer beslissingen. Ieder mens moet, en dat kan ook niet anders, beslissen wat hij werkelijk wil in het leven. Dat is overigens natuurlijk al veel eerder besloten en wel op het moment dat jij besloot om nog een leven op aarde te willen leven. Dus je zou kunnen zeggen, misschien wel voor de tweede keer of honderdste keer dus, er goed over na te denken, welke beslissing je echt voor jezelf zou willen nemen. Het leven dat jij oorspronkelijk had besloten had om te willen leven, of in de illusie te leven met maskers op, dus het leven van een ander misschien te willen leven. Dus met andere woorden, de illusie van jezelf te leven, eruit te willen zien zoals anderen eruit zien. Dus in de illusie, welke illusie dan ook, van je eigen leven te leven. Concentreer je hierop en als je in alle werkelijkheid met je hele ziel en zaligheid kunt zeggen wie je zelf wilt zijn, wees dan ook jezelf en begin aan je eigen leven. Doe dan wat je moet doen. Klaag niet over anderen. Accepteer je leven en zet je schouders eronder. Je kunt niet voor de helft Iemand anders willen zijn en voor de andere helft jezelf willen zijn. Jezelf overigens die je totaal vergeten had. Want dan zit je in een totaal andere tijd in een moment van niet willen beslissen wie jij wilt zijn. Dan ben je voortdurend in de zorgen van onrust... En dat gevoel van de liefde, van vrede en rust, zit werkelijk niet in je. Dat is heel ver van je verwijderd. En hier gaat het dus om, in deze lezing, het beseffen... Van deze enorme kracht in je leven? Het beseffen van de aanwezigheid van jouzelf? Het beseffen van de aanwezigheid van jouw leven? Het leven dat jij aan wilde gaan? Of de onrust, de onvrede en vaak ook de liefdeloosheid in je jaloezie te vinden om dat van de ander te willen of te willen zijn. Zie deze krachten in jezelf, binnen in jezelf. Wees je ervan bewust dat dit in jouzelf aanwezig is. Voel daar die verschillende gedachten, de dwanggedachten, de gedachten die je van jezelf afhouden, die je van je innerlijk afhouden, dat wie jij werkelijk bent. Voel in die verwarring, voel dat die dat die gevoelens van verdeel en heers in jouw huizen. Voel, voel in jezelf dat verdelen en heersen in jouw zelf woed. Dat niet anderen daarvoor verantwoordelijk zijn, maar dat het jouw onrustige gedachten zijn. Die onrust dus, die jou een ander leven wil laten hebben. De onrust van dat je niet tevreden bent met je eigen omstandigheden, met je eigen leven. Dat is een onrust die je weghoudt van je werkelijke zelf. Verdelen van die krachten in jezelf. Verdelen en heers, dat is wat die onrust bij jou veroorzaakt. Zie je dat als je verdeel en heerst, toepast in het leven om je heen, en dat doen nog velen, zoals je ook wel weet, je dan de macht, een veronderstelde macht, hè, dat je dan de macht hebt over het leven overigens waarvan jij denkt dat dat het leven is. En zie in dat. Dit verdeel en heers de oorzaak is van oorlog, van ruzies, van allerlei ellende. Die gedachten heb je ook in jezelf. Voel je dat je nu in je gedachten dat kwaad, dat verdeel en heers? de baas laat zijn, de gedachten aan angst en onzekerheid, de gedachten aan besluitloosheid, de gedachten aan jaloezie, dat is de vijand, niet de wereld buiten jou. Maar dat is de werkelijke vijand binnen in jouw wereld. Dat is de gedachte, van verdeel en heers, die binnenin jou voedt. En waar jij het einde van kunt inluiden door de simpele beslissing te nemen, je niet meer te laten manipuleren, door die gedachten binnenin jezelf, die jou verdelen. Wees tevreden met wie je bent. Voel in jezelf. Zo eenvoudig. Dat is alles. Dan kom je daar waar je jezelf zult ontmoeten. dan kun je, dan ben je in staat om die negatieve gedachten de baas te zijn, om het maar even zo te zeggen. Door ze te herkennen en ze voor je neer te leggen. En ze stuk voor stuk die gedachten dus, in te ademen en neer te leggen in de ziel, in de goddelijke ziel die jij bent. Precies Zoals je dat keer op keer op keer in mijn lezingen hebt kunnen horen. En iedere keer steeds maar weer de gedachten, en let niet op de gebeurtenissen buiten jezelf, maar jouw verdrietige gedachten, of negatieve gedachten, of warre gedachten, die hierin zitten, die hierboven hangen, in te ademen en neer te leggen in de goddelijke ziel die jij bent. En jawel, jouw ziel kan dat allemaal aan. Per slot, al die nevige, negatieve gedachten en illusies waren niet meer dan een speldenprikje en waren slechts nodig om je te herinneren dat je jezelf zou kunnen zijn en dat het niet meer nodig was om in die illusie te moeten of te willen leven. Alle mensen dienen hier door te gaan. Niemand kan dit overslaan. Juiste dingen die we niet zo leuk vinden, waar we tegenop zien, geven ons de grootste kans om te veranderen. En dat kunnen we op ieder moment van ons leven. Het is slechts een keuze jouw keuze. Het is ons karma, dat waar we tegenop zien. Het is slechts onze beslissing om er wel of niet mee om te gaan. De vrijheid die we alle hebben op dit leven hier op aarde, om die karma-opdracht naast ons neer te leggen, of er juist mee om te gaan. Om dan te beseffen dat het allemaal niet eens zo moeilijk was. Want we krijgen kracht naar kruis, zoals dat zo mooi heet. We krijgen alle liefde en energie die we, die we nodig hebben. We krijgen alles wat wij nodig hebben om juist die karma-opdracht te voltooien. Het enige dat wij dienen te doen, is na te denken en de beslissing te nemen, die wij dienen te nemen. Dat is werkelijk alles. Maar daar kan ik hier nog wel een hele tijd, hele tijd over zitten praten, maar ik denk dat het wat genoeg is. Misschien wil je het nog een keer terug horen. Kan allemaal hoor. want je kunt het eh, via mijn website eh, beluisteren ikrhra.nl en op de website van iemand anders di, di zijn dus z lange Daar staan ze allemaal op. Dit lijkt zo eenvoudig, maar hier worstelen we het hardst mee, of dit onderwerp doen we het dan, hè? in ons leven. Maar dit kan ons de grootste verandering brengen waar we allemaal naar uitzien, waar alle mensen op de hele wereld naar uitzien. Lieve mensen. Dat was het dan weer voor vanavond. En graag wil ik je ook nu weer bedanken voor het luisteren. Je mag me altijd mailen via mijn website. Of eh, desnoods via Indigo Soul Station, Wat je maar wilt. En misschien is jouw vraag een leidraad voor een volgende lezing. Nogmaals. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende week. Dag, tot ziens.